We gaan zo meteen een hele exclusieve track draaien die we hebben gekregen van, uh, van uh, White Dog. En uh, dat is eigenlijk de, de, de Posse uh, uh, Cut. En daarin uh, zitten onder andere Spinal zit daarin. En uh, Mortier en uh, Denial en uh, ja, natuurlijk ook White Dog. Uh, maar uh, ja, die, die track hebben we exclusief hebben die gekregen. Maar we gaan eerst eventjes uh, ja, Steen en Spinal natuurlijk uh, gaan we even draaien. Van de uh, 101 bars alleen in de 2010 versie. Kadaverrap, je weet toch. Mamme kadavers. Infected records, baby. Hm. Mijn liefde voor haat gaat diep als mijn lust voor vernieten.